Bondskanselier Merkel neemt de nieuwe Duits-Amerikaanse spionageaffaire hoog op, dat zei ze tijdens een bezoek aan China. Een medewerker van de Duitse geheime dienst, BND, zou informatie hebben doorgespeeld aan de Verenigde Staten over de Duitse parlementscommissie, die onderzoek doet naar Amerikaanse afluisterpraktijken in Duitsland. Als dat inderdaad zo is, betekent dat volgens Merkel een vertrouwensbreuk met Amerika. Asielzoekers worden binnenkort mogelijk opgevangen op hotelboten of in tenten.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 Het weer. Eerst nog kans op mistbanken. Verder geregeld zon en overwegend droog. Alleen vanmiddag kan plaatselijk een bui ontstaan. Het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. Vanaf morgen meer bewolking en regen. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 65 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Eembrugge 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Soeterwouderdorp ook 3 op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 6 kilometer. Tussen Woerden en Nieuwebrug is de rechte rijstrook dicht. Dat heeft te maken met een auto die stilstaat. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4. En richting Hoek van Holland tussen knooppunt de Bresseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Preda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkem en Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zet je de radio op Zandschot op zaterdag. ZFM. Race Radio. Zet je radio op Pole Position. Position. ZFM. Race Radio. Terug naar de jaren 80 bij CFM met de drie dames van hoorde ze met Dick Taylor. Het is 7 voor 2. Een hele middag Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. En hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob. Dat is alweer een tijdje geleden, jongen. Ja, ik was er even tussenuit, hè? Ja, ja, ja, ja. Moet ook gebeuren. Maar goed, hier was ik weer. Uh, ja, luisteraars, welkom bij Wederom drie uur live vanaf het, uh, het mediapark aan de Tolweg. 10 A Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? We hebben natuurlijk een bomvol programma vandaag, zowel vandaag als morgen. Allereerst natuurlijk rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er gebeurt weer van alles in en rondom ons dorp Zandvoort die, dat uw aandacht verdient. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. Om half drie, ik verheug me er nu al op, hij zal wel even langskomen denk ik. Met dat ik denk eer. ik ook, ja. Uh, onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn zal ons uh, gaan vertellen rond de klok van half drie wat voor weer het is, wordt... En uh, ja, of het een beetje beter wordt. Maar in ieder geval, dit, dit soort weer zit hij niet op het strand... en komt hij altijd gezellig even langs. Ik verheug me erop. Dat allemaal rond de klok van half drie. Rond de klok van kwart voor vijf, ja, liefhebbers, het gedicht van de week. Nou, uiteraard. En er staat het vandaag in het teken van zomer in Zandvoort. Kan je twee uitleggen natuurlijk. Op het Wat moment. een mooie dag, hè, gisteren. Nou, prachtig, hè. Zo. Half vijf, hè, de dier van de week. En die luistert naar de naam Gina. Uiteraard hebben we tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. en het, eh, Natuurlijk gaan wij schakelen naar het circuitpark Zandvoort... want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Die gaat ons bijpraten en op de hoogte houden van de ontwikkelingen... tijdens de Zandvoortse Masters 2014. Dat, de eerste keer dat we hem gaan bellen is rond de klok van kwart over twee. En natuurlijk, ja, er staat natuurlijk veel meer te gebeuren vanmiddag. Zo is er dus ook nog de kwalificatie van de Formule 1 van Engeland. En wel, die wordt verreden op Zilverstone op dit moment... We volgen nu natuurlijk ook de finale van de dames op Wimbledon. En uh, Tour de France is vandaag ook van start gegaan. En uh, ja, volop uh, onderwerpen uh, en actualiteiten de komende drie uur. En natuurlijk ook veel muziek. Zo is het. En ik ben helemaal klaar voor vanavond... door de wedstrijd Nederland tegen Costa Rica. Kijk maar even op www.zm-live.nl. Helemaal in het oranje. Jawel. Lekkere muziek onderweg van Nico en Vins. Hier is Am I Wrong? Dat just we Bij op zaterdag word je een van de grote rits van dit moment. De heerlijke single van Nico Hevies en was dat en Am I Wrong. Dit hele weekend is CFM live aanwezig bij de Sofort Masters. Zowel op radio als op tv. Morgen vanaf 10 uur op CFM TV kanaal 40 digitaal. De hele dag live de Masters te volgen. En zo dadelijk voor de eerste keer op de radio met Willem van Dezen. We gaan hem naar deze plaats van Oasis bellen.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 Yeah. Toch lekkere muziek, hè, joh. De single van Oasis, dat was Wonder Wall. CFM Race Radio, Pit Report, Report. En voor de allereerste keer vandaag schakelen we live over naar het circuitpark Park Somfort, Naar Willem van Dessen. Wat dit weekend Willem het hele weekend spektakel om op het Circuit met de Zandvoort Masters. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, vanaf Circuit het Zandvoort. En ja, je zegt dat al, spektakel. Nou, spektakel hebben we hier op Zandvoort. Masters is het, uh, Masters of uh, Formule 3. Maar het spektakel wat ik nou op de baan is, uh, dat is de Blank -Pen, uh, sprint Series. Blank Blankton, dat zijn uh, GT-auto's met niet minste uh, minste uh, rustachtig stuur. Ik zal er een paar opnoemen. Uh, Jeroen Breekeman, Pede uh, Koks, uh, jaar van Laag, uh, uh, een aantal uh, ex-formule 1-coureurs -e zoals uh, Nelson Piquet Junior, uh, Marcus Winkelhof uh, om er maar een paar te noemen. En die zijn op kwart voor twee uh, voor start gegaan voor hun race over een uur Nou, uh, kwart voor twee. Het uh, spetterde een beetje. Iedereen vertrok op. Uh... Droog weer, bomben, uiteraard. Nou, op een gegeven moment, ik denk dat het na nou, een minuut of twintig was, uh, viel de eerste regen. Maar er viel uh, behoorlijk veel water in één keer. Dus ja, je kan aangaan gaan en uh, regen, dat gaat niet altijd goed samen. Het was overigens, uh, Jeroen bleek al die pole preciesje had uh, gereden met zijn uh, Lamborghini. Uh, hij was ook een weg, uh, had ook de leiding in de race, maar... Tijdens die race van een uur uh, is er een uh, verplichte uh, pitstop. Ja, en rijders uh, die wilden toch uh, voorkomen dat ze een extra pitstop zouden moeten maken om dan over te gaan naar regenbanden. Dus we uh, werd uh, ja, zo lang mogelijk doorgereden. Uiteindelijk was het Jeroen die heel slim uh, was en ja, zijn... Laatste ronde die hij kon rijden, of hij mocht nog wel doorgaan, maar bij de eerste de beste mogelijkheid dat hij op de wisselen naar binnen zou komen. Hij kwam tot op de seconde. ...voor het tijdstip dat er uh, gepit uh, mocht worden binnen in de pit zat... ...en de auto ging over op uh, regenbanden. Ja, bij consensheid wat minder was. Dat is hier ook stuur over de aan zijn teamgenoten uh, Oostenrijk... Harry Broetschik, uh, toch wat langzamer dan dus, uh, Jeroen. De planning was dat je, je zo lang mogelijk door zou rijden... ...maar het slecht in de regen ging dat niet. Heel spul kwam binnen voor regenplanden. Tot de moment waren er ook twee auto's die er op hun sliks afgingen. Onder andere onze landgenoot Stef Dorf en de ex-vindeleneider Marthus ook. Dat hadden weer tot gevolg er... 70 car in de baan kwam. Inmiddels is het uh, spul weer helemaal uh, vrijgegeven. En is het nog steeds de uh, Lamborghini van uh, Jeroen Blekemolen met nu achter het stuur uh, Harry Trucic uh, aan de leiding. Maar vlak daarachter uh, vinden we inmiddels al de uh, eerste en tweede terug uh, met Matthias Broek. En op een derde plaats is het uh, Audi-equipe met uh, Laurence. Uh, van Toor en zo ieder. Willem, is het de, de eerste keer dat deze Blankspen Spain printseries series op circuit actief zijn? Blank is al een keer eerder op Zandvoort geweest. En je kan het een beetje vergelijken met de ADAC gt masters Dikke GT-auto's. Ja, die zorgen altijd voor spektakel. En dat doen ze nu ook weer hier op Zandvoort. Oké okay, Willem. Is het is uh, al nou gestopt met de regenen en we hebben nog uh, een minuut of uh, 25 gedaan in deze race. Ik weet niet of de baan uh, lang genoeg uh, nat blijft om die uh, regenbanden heel te houden. Misschien zit het er nog wel in dat er uh, alsnog een pitstop gedaan moet worden om weer over te gaan naar slicks. Uh, gisteren, Willem, waren er ook uh, kwalificaties uh, op Circuit circuitpark Zandvoort. Kan je daar in het kort nog even wat over vertellen? Nou, gisteren uh, stond vooral in tegen van de vrije trainingen dan. En ja, dat was uh, Formule 3, van alles wat hier rijdt. Naast de Blank 10. en de Formule 3 hebben we ook nog uh, de Boudrambo open. En we hebben ook uh, de GT-klassen, normaal Dutch uh, VT4. Die rijdt samen met de Belgische GT-klassen en ook die hadden vrije training. Vanmorgen hebben we ook de eerste kwalificatie uh, voor de Formule 3. Weliswaar een uh, minimaal veld. Dat heeft ermee te maken dat we, uh, ja, de Europese Formule 3-kampioenschap reed vorige week uh, in Zuid-Duitsland. Volgende week in uh, Moskou. En dat was logistiek niet meer mogelijk om die auto's hierheen te krijgen. nadat het veld wat klein is. Twee rijden uit op uh, Europese kampioenschap. Normaal gesproken Max Verstappen en Dennis van der Laag... We hebben toch een auto uh, kunnen regelen bij een Duits team uit het Duits kampioenschap. Die zijn dan hier wel aanwezig. En vanmorgen was daar voor de kwalificatie. Stel ze daarin, uh, gisteren was daar tijdens de vrije training uh, Constant. Uh, Max Verstappen, de 16-jarige zoon van uh, Jos Verstappen, de snelste. Vanmorgen tijdens de eerste kwalificatie, die ook op een natte baan werd verreden, was het, uh, ja, hij heeft een moeilijke naam, hij is een Nederlander, hij woont in Limburg, Jules Schimkowiak, die de snelste was. En op een tweede plaats. Uh, Max Verstappen op een derde plaats, ook een Nederlander in die dondje. Dan kijken we even naar onze uh, Salfordse uh, deelnemer in deze uh, Masters of Formule 3. Dennis of van de dat. Uh, die eindigt uh, vanmorgen in de kwalificatie als vijfde. Uh, Oké, okay, dankjewel Willem vanaf circuit Park Salford. En straks komen we uiteraard weer terug bij Willem, zo rond 10 voor 3. Het vervolg van de Sanford Masters bij CFM. Ja, hij is inmiddels in de studio gearriveerd. Lex van de Horen, ze dadelijk om half drie hoor je hem met het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst meer muziek. Hier is een gouden oude van Tina Turner. You must understand the touch of your hand makes my voice react. That it's only the thrill of a boy needing girl opposite the track. It's physical Only logical You must try to ignore hebben we een tijd niet meer gehoord op de radio. Vandaag gedraaid op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Nelly Furtado, dat was All Good Things. Afpoort, en van de All Good Things gaan we naar Lex van der Horen. Is, is het toeval of niet? Goedemiddag Lex, welkom. Ik heb je even niet gehoord. Laat me gaan. Let maar niet op mij. Hé hey Lex... Ik was even bezig, Rob. Door de, door de bijen heen richting studio gekomen. Ik zat even te kijken wanneer ik weer naar huis kan. Ja, ook. <lacht> we, weet je het al of niet? Ja, ja straks. Dus straks, ja. Een uurtje of vier of zo, of niet? Nee hoor. Nee? nee. we hebben, van de ochtend, hebben we dus uh, toch wel knap wat regen gehad, eventjes, aan het eind vanochtend. Maar nu gaan, is die regen overgegaan in buien. Nou, en wat voor buien? En een bui, dat is, uh, daar kan je meestal op wachten. En uh, ik ben dus tussen twee buien door ben ik hier naar de studio gekomen. Dus ik denk dat ik ook weer tussen twee buien door naar huis ga. Ja, ja dus hoe laat ga je nou weer naar huis? geval nou, half vier? Nou, <laughs> <laughs> eerst nog even een bakje koffie drinken okay. en zo. Kalleman, uh, er staat wel knap wat wind, vooral op het strand is dus het windkracht vijf. Dus mooi weer uh, voor de kaiters, hè? Ja, ja. De, prof, de zo, profs onder de zo, kaiters. Zo komen we allemaal aan de beurt. Gisteren was ik aan de beurt met het mooie weer. Het strandweer. En nou zijn de kaiters weer aan de beurt. En de temperatuur, die is ook niet verkeerd. Die is toch nog wel 19 à 20 graden. Vanochtend was hij even 20. Maar in een bui dan zakt de temperatuur eventjes. En dan uh, was het uh, 19 18, 19 graden. En straks gaat de temperatuur weer terug naar 20 graden. Dus, ja... Oh. Ja. Qua temperatuur zitten we goed. Qua temperatuur zitten we goed. Morgen ook. Nog een graadje hoger zelfs. 21 graden. Dan is het uh, meest bewolkt met vooral in de middag regenachtig. Dus ja. uh, wet dus... race morgenmiddag tijdens ja. de Masters. Oh, is dat? Ja, dat is dit weekend. Ja, daar hou ik nooit rekening mee. Anders ga je je weersverwachting daarop afstellen. Ja. Nee, dat doet... ga, ga, ga zo door. Dat, dat doe ik nooit. Uh, er staat een matige tot vrij krachtige zuid tot... Die draait naar het westen, dus s morgens zuid, s middags west. En uh, het is dus 21 graden morgens, zoals ik uh, net vertelde. En dat komt door die wind, s morgens uit het zuiden. En dan gaan we naar maandag. Ja, dan gaan we allemaal weer naar het baasje toe. <coughs> en dan gaat de zon weer schijnen. Hebben ja, ja, we dat weer? Hè? Ja, is toch wat, hè? En er staat een matige tot zwakke zuid, zuid tot noordwestenwind. Dus s morgens is die zuid. 20 graden in Noordwest. Dat is een ruimende wind en met een ruimende wind gaat het meestal, dat is een vuistregel, gaat meestal het weer verbeteren. En dat klopt dan ook. En er staat uh, de maximum temperatuur is dan uh, ongeveer 20 graden. En dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar, hoor. 20 graden aan de kust. Ja, okay. In Nederland is dat wat meer, is 22, maar hier aan de kust is het uh, rond de 20 graden. Dan pakken we de dinsdag. Die is wat minder. Dan is er veel sluierbewolking. En de zon die heeft er denk ik toch wel wat moeite mee. Met een matige tot krachtige noordelijke wind. En uit het noorden komt niet de warmte. Dus de temperatuur die gaat weer wat zakker. Die gaat terug naar 19. Oeh. Ja. En voor de verdere vooruitzichten, vanaf woensdag, wordt het koeler... Met meer bewolking, met een stevige noordwestenwind. En uh, door die noordwestenwind wordt het dan weer koller. En voor heel veel mensen is de zomervakantie van start gegaan. Nou, die kunnen ja. nog even wachten op het mooie weer dus. Ja, dat is uh, op z'n vroegst, vroegst in het weekend. Op z'n vroegst ja, in het okay. weekend? Op z'n vroegst in het weekend. Nou, uh, meer, meer kan ik er, en durf ik er, en mag ik er niet over zeggen. Nou, we gaan je gewoon volgen, Lex. Dat kan uh, via Twitter. Ja, ik heb er al 200, nee, uh, 270 heb, heb ik. Er dus zoveel soms... mis, acht is zoveel mensen 18 jaar lopen. Ja, oh, oh, dat oh, oh, is de halte oh. straat vol. Ja, ja. <laughs> dus nee, als jij maar gaat volgen, ben je 271. Oké, okay, gaan we zeker doen, Lex. En dan kan je kijken op www.metiopagina.nl Of op tv. Ja, op de kamerkrant. Kanaal 40 digitaal uh, via SIGO of analoog kanaal 45. Lex, neem nog even een lekker bakje koffie. Mag, mag ik Lex nog even wat vragen? Ja. Ja. Heel Lex, kort. Hoeveel ja. wordt het vanavond? Nederland, Costa Rica. Uh, ik denk dat het spannend wordt. Uh, 3-2. Okay. Voor Nederland hoor. Dank u. Ja, top. Ik ga met Lex mee. <laughs> Jij ook? Uh, nee, 3-1-3-1. 3-1, oké okay, ja. En oh, voor Robin voor oh, Robben. Ook goed. Ja, dat, dat wil je wel. wel. Oké, okay, tot zover het bericht. Weer weer ...waarom die nou rood voor Robben? Ja, dat is een weddenschap, hè, die we hebben. Verder, verder vertellen we er helemaal niks over. Ben jij ook wel zo bang? Hier is toontje lager. Ben jij ook zo bang? Dat alles automatisch wordt. Dat je geen... E drie in de studio voor CFN niet hoor. We gaan vanavond gewoon winnen tegen Costa Rica. Door Ben Jij ook zo bang? De single van Toontje Lager. Hier is de nieuwe Ed Sheeran. Van Ed Sharon, Jor. Tenرف zien bij CFM. Het is 11 uh, minuten over half 3. Vanmiddag zijn we de hele middag op circuit. Althans, collega Willem van Hij doet verslag van de Salford Masters. En daar op dit moment uh, gaan de, de Blink-Pain Sprint Series. Hoe dat allemaal verloopt, dat horen ze dadelijk rond 10 voor 3 van uh, Willem. Dan schakelen we weer live over naar het circuitpark Salford. Maar eerst even een ander bericht. Want ik heb gezien om, om te dansen, Albert Jan. Ja, en het, maar dat gaat nog even niet door, hè? Voor degenen die hier te gast zijn in Zandvoort en naar Zandvoort zijn gekomen voor het grote feest Dancing in the Streets... hebben we mede, helaas de mededeling dat dat niet doorgaat. Want het eerste muziekfestival van dit jaar, Dancing in the Streets, is verplaatst. De organisatie maakte dat afgelopen maandagmiddag bekend nadat gebleken was dat onze jongens, en dan hebben we het over voetbal... zich voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap in Brazilië hadden geplaatst. Deze wedstrijd wordt er ook vanaf 10 uh, uur vanavond verspeeld. Het festival, waaraan een keur aan dj's deel zou nemen... stond ervoor vandaag gepland. Dat meldde Ramon Eijgosse, Eich... dj Ramonski, maandagmiddag. We zijn bezig met een andere datum. Zodra die bekend is, melden we dat uiteraard. Voorlopig is de Amsterdamse avond op 26 juli... het eerstvolgende feest in Zandvoort. Al dus Ramon. Dus vanavond geen dancing in the streets... maar wellicht na, uh, om een uur of uh, elf uur, kwart over elf, wel. Dat wou ik zeggen. Ook, ook, een feestje. <laughs> ja, ook een feestje. Ik wou net zeggen, hebben we geen feest vanavond? Nou, wat zullen we nou krijgen, zeg. Echt wel, Nederland gaat gewoon vanavond winnen van Costa Rica. Hier is de singer van Elton John en kick it in. Don't Go breaking my heart. Onze race reporter Willem van Dersen kon extra lang meegenieten van deze single. Ja, ik weet dat hij het een uh, lekkere plaat vindt. Dus Vandaag voilà, Jordan Josicada en just another day. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, het is niet zomaar just another day op Circuit Park Sanford. Want wij hebben dit weekend uh, de Sanford Masters. En uh, als het goed is, is uh, de race, of althans de kwalificatierace van de Blanke Pain Sprint Series inmiddels uh, ten einde Willem. Dat klopt helemaal Rob, zojuist. En we genieten nog na, eigenlijk, van toch wel een hele spannende race. Een race over een uur. Een uur lang spannend geweest, die Blank pan Sprint Series. Ja, ik verliet jullie eerder. Toen had ik nog de illusie dat het droger zou worden. Nou, volgens mij kwam op dat moment bij jullie weer mijn Lex van Horen aan. En die hebt. Op dat moment op een knopje regen. Uh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Hij denkt, ik ben binnen, de regen kan weer uh, vallen. Want uh, vielen de hoeveelheid uh, naar beneden. Nou ja, de auto stonden allemaal nog op regen regenbanden. Dat was niet het uh, probleem. Uh, het was wel op een gegeven moment in de LDS uh, dat er toch wel uh, flink water uh, stond. Twee auto's uh, gingen eraf toen uh, gelijktijdig. Uh, de Ferrari uh, van Selle uh, Quarda en de teamgenoot uh, van Peter Cox in de Lamborghini. Uh, waar die inrijden. Nou, dat uh, had weer tot gevolg dat er een 70-jarig car kwam. Wel voordelig uh, voor de type uh, bleek al, uh, met zijn teamgenoot uh, Harry uh, Prochard. Die toch iets uh, langzaam. Bleek hem al, uh, is, nou, achter de camera's bleken al, 78k rijdt iedereen even snel. Dus uh, kan mag je niet ingehaald worden. Op een gegeven moment werd er toch weer uh, vrijgegeven, het spul. En die Harry uh, uh, die heeft moeten rijden als een uh, bezeten, zullen we maar zeggen. Want op zijn huid uh, aan alle kanten werd er geprobeerd door de Duitse maximale miliaan Kuts. Uh, die in de museum rijdt om hem uh, voorbij uh, te komen. Lukte niet. Uh, uiteindelijk toch uh, wederom een uh, mooie uh, overwinning voor je Roem mode in dit geval samen met Harry Prochak. Op het tweede plaats eindigde dan de equipe Maximaliaan en Maximiliaan ja. Wat een mooie naam hebben die nog. En <tie> geëindigde <tie> in de Audi de Belg Laurens van Toor met zijn uh, teamgenoot uh, Caesar Ramos. Nou, de huldiging uh, daarvan uh, die vindt nu plaats. Uh, morgen gaan deze auto's wederom uh, de baan op uh, voor hun race. En, uh, hopelijk wordt dat uh, net zo'n spektakel als dat we vandaag gezien met deze uh, GT race. Oké okay, Willem, nou, we krijgen zometeen weer een hele mooie race van de Bos GP. Kan je daar wat over vertellen? Ja, we krijgen zometeen uh, sowieso weer een uh, mooie race. Ja, Bos GP. Uh, uh, ja, het mooie daar natuurlijk het geluid natuurlijk, maar ook de snelheid die we hebben. Dat zijn uh, ja, Formule-auto's uit het verleden. Het zijn niet allemaal Formule 1 auto's. Het merendeel van het geld bestaat uit de voormalige GP2-auto's en nog wat World Series Renault auto's. Maar we vinden er ook twee Formule 1 auto's terug. Dat zijn wel hele mooie hoor. Die de snelste, dat is Klaas Wart en die rijdt dan in een Jaguar. Uh, ik denk dat je ze wel kent uh, wat roepen, eh, die rijdt, uh, die mooie groene uh, jaguar. En op de tweede plaats uh, vinden we dan terug uh, de Marijn de eind van de uh, die in een uh, mooie Benetton rijdt. Ja, dat gaat zeker voor spektakel zorgen. Uh, ja, wat ik al zeg, het spektakel uh, wordt daarbij uh, mede bepaald natuurlijk door het geluid uh, wat deze houders vijf uh, alle decibelen gaan open zo duidelijk, Dus uh, wordt weer genieten voor de oren maar hopelijk ook voor de ogen. Ja, en de decibellen mogen open dit uh, weekend? Ja, uh, ja, dit is een uh, weekend uh, waar gebruik wordt gemaakt van het luidsdagen. En dat uh, is ook wel nodig, ook zeker met die bos maar ook uh, met de Formule 3's uh, die we later uh, de middag nog gaan uh, terugzien... Uh, voor de tweede kwalificatie. Nou is er voor de Stanford so Masters heel veel uh, promotie gemaakt... Hè? kaartjes voor een halve prijs en dergelijke. Betekent ook dat er uh, vandaag al redelijk wat publiek uh, op de been is... Ja, ja, ja, ja. Kijk, ik mag het niet afzetten tegen andere masters waar je hele grote promoties had van uh, sponsoren, zoals sigarettenmerk of uh, energie, drank, uh, die gratis kaarten. Maar er is toch aardig wat publiek op de tribune, is, is toch uh, behoorlijk gevuld. En uh, ik geloof dat er uh, vanmorgen in de verf voor, toch aardig wat kaarten uh, verkocht zijn. En ik denk dat uh, het verstappen-effect, zoals we dat kenden, vroeger van vader Jos, die op een of andere manier toch heel veel mensen naar het uh, creaal is toch ook, ja, die publiciteitsmachine over uh, zo'n Max waar het zo goed mee gaat in de Formule 3. Uh, die zal daar uh, mede ook voor zorgen dat er uh, morgen toch uh, een aardige opkomst zal zijn. Nou ja, het wordt geen strand weer. Uh, misschien af en toe een buitje. Nou ja een mee en uh, je houdt het droog op het circuit. Gewoon lekker naar het circuit komen of anders gewoon je tv op uh, CFN TV zetten. Kanaal 40 digitaal. Wij uh, zenden de hele dag de races vanaf uh, 10 uur s ochtends live uit, Willem. Ja, dat uh, is bekend. En dat uh, nou, Daarbij zijn uh, is natuurlijk veel meer een spektakel. Het uh, is niet alleen die post, het is niet alleen de Formule 3... maar zeker ook die uh, Blankpan uh, GT-series uh, wat meer dan het aanzien maakt. Dankjewel Willem vanaf Circuit Park We gaan ons opmaken voor vanavond. Groot feest. Nederland speelt tegen Costa Rica. En zo in het volgende uur hoor je meer van Willem voor deze. De laatste voor drieën komt eraan. Hier is FIFA Hollandia van Walter Kruis. De tijd is weer gekomen.